Onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat de werken uw handen. Amen. Genade vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven heesten die voor zijn troon is en Jezus Christus die het trouwige tijgen en het eerst geboren van de doden en de vorst der koningen der aarde. Amen. We verzoeken de gemeente om te zingen uit Psalm 51 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen. Uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen, verstrooid in, Pontius, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldig. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. We maken de gemeente nog bekend dat er vanavond na het gebed één collecte zal worden gehouden. Die collecte is bestemd voor de school in Norwich, waar een groot financieel tekort is. Daarom van harte aanbevolen. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Aanbiddelijke opper, hier Och, mocht het niet kwaad wezen in uw heilige ogen. Wanneer dat we samen proberen om een onmisbare zegen van u af te vragen. Heer, gij weet wat het mens geworden is door het diepe val in adem. En hij weet ook wat uw volk blijft in een van zichzelf na ontvangende genade. Heren mocht het u begagen om nog een ware gebed nog te schenken, dat we nog in oprechtigheid uw heilige naam nog eens aan mogen roepen. En dat met de dichter van oud. Gena, o oh God, gena. Wees ons dan nog zonder nog genade. Zoals dat wij door uw goddelijke voorzienigheid. Nog samen gebracht zijn in den avond. Van deze werkdag in uw bedigheids. Rondom uw woord en eeuwig blijvende getuigenis. Heren, mocht het nog schenken uit uw vrije gunst. De bediening en bezalving van uw heilige geest. In spreken en in het gehoor. Want heren, bijtende oefende werk van het heilige geest. Door de verdiensten van Christus. Door de eeuwige gunst Gods. Dan is het maar vorm. En dan is alles maar droog en dood. Maar af Hij komt. Dan breng je alles mee. En die heren wij hebben geen recht. Nog geen waarde. En af het van onze zelf moet wezen. Geen verwachting. Maar mocht het nog. En kon het nog eens wezen. Dat we nog eens een verwachting bij I. Mocht ontvangen. O, o in dat eeuwige weg. Dat tot eeuwen eer is. Waar dat gij een weg geeft uitgedacht in de stilte. Van de nooit begonnen eeuwigheid en het, en het raad des vredes, hoe dat je nog met een goddeloze nakomeling van Adam kon hebben te doen, ook naar je gunst in de eeuwige verkiezing en de eeuwige verzoening. en de dierbare toepassing, hier dan is er weg. O, mog ons leiden in die heilige dingen, die verborgende dingen, die goddelijke dingen, die tot de Godzaligheid leidt, mogen die dan behagen heren, om de hemel nog te scheuren, en uw lieve geest nog eens uit mocht stieren, zenden en dat gij nog eens geven mocht, ook in deze dienst, hier, dat gij nog eens geven mocht dat zonder tot i bekeerd wordt. Door i en tot i, dan zal het eeuwig wel zijn. En hij heeft beloofd, hier, dat door de dwaasheid van prediking, daar zal gij toe tot de gemeente dat zalig zal worden. Mag het dan ook in deze avond de aangename tijd Gods wezen. Als dat uw woord hetzelfde zegt dat de tijd <coughs> zal komen. Dat de dode <coughs> de stem de zonen God zal horen en zal het leven. Het zou tot uw eer wezen heren. Het zou tot de blijdschap van de engelen in de hemel wezen. Maar het zou ook tot blijdschap onder uw volk zijn. En het zou tot een eeuwig wel van een arme Adamskind wezen. Gedenkt de jongens en de meisjes, de ouderen van jaren. En de middenleeftijd, heren, gedenkt ze allen. O, op weg en reis. Naar die albeslissende eeuwigheid. En hoe de boom valt. Dan moet het voor eeuwig leggen. Bekeer ons, o Heere. Dan zullen we bekeerd wezen. En mocht het nog eens voor een ongelukkig schepsel O, die was die zwerft maar over de wereld. Zonder God. Zonder verwachting, o met een hemelhooge schuld en een rechtvaardig God, die met een rechtvaardig God hebt te doen. Ach Heere zou het die nog behagen, o dat ze nog eens horen mocht, door u geschonken ziet het lamme Gods, die de zonde der wereld wegneemt. Heere wat zou het dan een onvergetelijke avond wezen. En dat zou ook tot uw eer wezen Heere. Het denkt dan ook die volk Heere. Hij weet hoe dat ze zwerven moet hier in het woestijnreis. reis. En waar dat hij niks anders dan kan zeggen veertig jaar. Heb ik verdriet van dit volk gehad. En heren, ze kent niet beter afbrengen in een van eigen. Want hij heeft zelf gezegd, heren. Dat zonder mij kan gij niets doen. En hij heeft ook gezegd dat gij ge heeft niet gekomen om te gediend te worden. Maar om te dienen. Zou ge ze dan willen dienen? Uit uw volheid, o die grotere Jozef, o zou ge nog die dieren open doen, hier, en nog eens uitschenken? Hij wordt niet rijker bij de houding, en hij wordt niet armer bij het uitgeving. Ach, laat die volk nog in u verblijd worden, doordat. Lieve werk van de heilige geest die aan die kerk beloofd heeft. Dat die gezegende Heer Jezus Christus heeft gezegd in de dag van den hemelvaart. Het belofte mijns vaders heef ik u. Die leider die heest des, des lichts, des waarheids en des troost. Heren, mogen dat nog eens geven. Ach, maak de duivel nog beschaamd. En heren, neem weg onze goddeloze ongeloof. Maar zou ge nog willen geven. Dat die wolk nog eens roemen mocht. Roemen mocht in die vrij en souvereine welbehaag. En roemen mocht in dat eeuwige wonder. O, dat, dat ge de zoon, uw lieve zoon geeft, gegeven. O, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. O, dat ze het nog eens persoonlijk mogen horen. Dit doet ik voor u. O, dat ze het woord mogen horen. Dat hij gezegd heeft op het vloekhout van Golgotha. Het is volbracht. O, God is verheerlijkt, De deugde gods mogen roemen. O, in de voldoening van die gezegende middelaar. En laat die kerk er ook bij ogenblikken. Laat het nog een elem wezen in dit avond hier. En weet hoe dat we opgekomen zijn, iedereen. Hoe met zorgen, met, met vrezen, met... Met geslotenheid, met kouheid, met hardigheid van hart. En die, de stemmen dat voortkomt. Och, dat is een teken dat er een begin van Gods werk is. Maar, Heere, zou genoeg overkomen. Want waar dat gij die voetstap zet, daar drijft het al van vet. En daar zal het uw zegen gedeien. Ach, Heere, mocht ge nog geven. Want uw kerk van oud, dat heeft het ook ingeleefd. Waar de David van oud mocht zuchten. Laat mijn ziel leven. Dan zou ik u loven. Heere, mocht ge nog in dit donkere tijd. Nog die genade nog geven. En gedenkt aan de zorgen van de gezin. De, de zorgen van ieder persoon. Want de kinderen en de jeugd die hebben ook zorgen. Maar ook van de gezinnen. Gedenkt de vaders en moeders hier. gedenkt kerk, raad en gemeente. gedenkt de weden, wedena en wezen. gedenkt de zieken hier, hij weet. Ook waar dat ze zijn gebonden in ziekenhuizen, af in plaats dat ze voor gezorgd wordt, af in de eigen woning. En dan denken wij van de kleine dochter van een van de ouderling. Heren wat een, wat een diepe weg dat gij houdt ook met die kleine kind, die dochter. Mogen die behagen, heren. Als die grote medicijn meester. Om haar lichaam nog te genezen. O Heere. O Heere. als hij uw hand nog eens uitstrekt. Dan zou dat wonder plaatsnemen. En mocht hij haar ziel. Genees dan nog ziel en lichaam. Of het in uw goddelijke raad staan mocht. En dat deze ziekte niet zal wezen tot het dood. Maar tot het leven, Heer. Hij zou er toch in verheerlijkt worden. Want hij wordt verheerlijkt in de werken van uw eigen handen. Help het ouders in die weg. Gedenk de rouwdragende lege plaatsen, Heer. En gedenk ook onze gemeente. Heer, waar dat er ook een moeder is weggenomen. En in deze week begraven zal worden. Maar waar er ook hier familie van die moeder ook leven. Gedenk ze ook in de rouw, hier. Waar dat een, waar dat de zuster weggenomen is. Haar schoon, schoonzuster. Heeren, wij bidden voor dat vader en voor zijn geslacht. Wanneer dat ze de vrouw en moeder motten wegdragen tot het graf. Alhoewel wij mogen geloven, dat ze mogen door uw vrije genade, O oh, een beter land gebreid, waar dat nooit meer zonde zal wezen, Waar dat nooit meer ongeloof zal wezen, Waar dat het nooit meer donker zal wezen, Waar als het in de woord en de openbaring getijt, en er zal geen meer nacht zijn. dat ook eeuwen volk ik hier op aarde. Als je zei dat schrijft met mijn ziel heb ik je gezocht in de nacht. Maar daar zal geen meer nacht zijn. Daar zal geen meer zee zijn van scheiding. Daar zal geen meer vloek zijn. Maar daar zal ze eeuwig leven. En dat leven is om eeuwig God te verheerlijken. Heer de aan al de noden, van al van die Hanse kerk, van de zendingswerk, van de school. Mogen jullie mogen iedereen nog helpen? Uwe knechten, kandidaten, studenten, ouderlingen, diaken, onderwijzers, vaders en moeders. Met de grote taak en verantwoordelijkheid dat aan iedereen van ons ligt, want wij reizen met onze zaad en met, met iedereen die onder ons wordt geleerd hier in high school of kerk. Wij reizen naar die jongste dag, over straks. De, e de grote oordeelsdag zal plaatsnemen. Het denkt dit land ook hier. Het denkt de koningin. Het denkt allen in hoge plaatsen. Mocht uw geest er nog voor uitstorten. En het denkt de genode ook, wanneer dat het in deze week samen hoopt te komen. Oh, mogen nog een, nog een, een, het der ontdoet. Ontdoen heren dat de zaten er niet bij in kon komen. Maar dat uw lieve geest nog eens uit mocht storten En dat het nog eens ervaard wordt door uw knechten en amstdragers. Het was wat bijzonder. Omdat de heren was in het midden. Heren doet het dan om uw wil? Help ons dan aan in dit avond. Heer, gij weet in en van onze zelf. Dan ben we onwaardig. Maar ook stijl en diepe vankig. O, Heere, als hij uw woord niet open. Dan kennen wij het niet openen. Maar mocht hij het openen voor ons in het spreken. Voor het hoorders in het gehoor, En Heere, geef dat... Dat bijzonder en dat grote genade. Dat we in I mochten eindigen, Heer. Niet als dat de wijn dat verdiend heeft. Maar doet het nog om in wil, En dat we nog eens ervaren mochten. O, dat ge geen God van ver. Maar God van de wijn. O, Heere, kom dan nog eens. En mogen nog alle vrezen en ongeloof wegnemen. En mogen we nog helpen in het taal van het oude vaderland. Heeft nog de woorden en de zaken hier. En mogen we er iets van proeven. Wij vragen het eindgenade in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 103, 5, 7 en 9. Wij lezen in Romeinen 6 en daarvan het 23e vers: Want de bezoldering der zonde is de dood, maar de genade gift Gods is het eeuwig leven door Jezus. Christus onze Here. In dat korte tekst gemeente. Daar zijn twee onbegrijpelijk waarheden. Onbegrijpelijk. Affen wij de eerste gedeelte bij stilstaan. De bezoldering van de zonde is de dood. Dat gaat een mensenverstand te boven. Want gemeente, dat dood dat er hier over gesproken wordt als de bezoldering van de zonde, dat kennen gevallen mens. Een nakomeling van adem. Is een doodstaat niet begrijp. Dat kunnen wij niet begrijpen gemeente. Hoe onzaggelijk dat dat is. Want gemeente. Wat er daarbij bedoeld is. En gij weet. Wat in onze diepe val in adem plaatsgenomen is, wij hebben alles verloren. God kwijt is alles kwijt. En het heeft God nog begaagd om het mens een weinig tijd, het een korter, en het een en een, een ander langer. Maar het gaat met iedereen na een einde. Wij zullen sterven jongen en oud. Wij zien het. Wij horen het. Maar daarbij begrijpen we het niet gemeente. Wij leven mens dat leeft maar verder. Want hij is blind na zijn doodstaat. Hij is dood na zijn doodstaat. Zo ellendig is een mens. En in dat onzaggelijke ellende is hij nog niet ellendig. Hij is wel doodgemeend. Maar ellende is hij nog niet. Want hij probeert nog om het te vinden, waar het nooit te vinden is. In zijn eigen doen en laten, in zijn eigen hoogmoed. Denkende nog dat het woorden dat de duivel tegen Adam en Eve gezegd heeft, dat hij zou niet sterven, maar hij zou als, hij zou als God worden. Dat, le dat, dat leeft nog in elke mens. Laat me maar even vragen gemeente, hoe leeft ge dan met de dood? En dat vraag kunnen we niet aan ieder, ons eigen toestellen. Hoe leven wij met de dood? Zou er nog één vanavond hier wezen dat rekent nou om vanavond te sterven? Zou er nou één wezen die rekent daarop om nou te sterven, gemeen met ons? Wij rekenen in onze dwaasheid dat morgen dat zal nog wezen als deze dag. Dan rekenen we wel. Waarom gemeente? Waarom? Omdat wij dood voor onze doodstaat zijn. En omdat wij het zoeken waar dat het nooit te vinden is. Wel, wat denken wij dan? Wij zouden niet sterven. Maar wij zouden nog wat plezier vinden. Die een die zoekt het in de sport. Die een die zoekt het in zijn kleren. En ander die zoekt het in zijn machines. In zijn boer, boerderij. En ander in zijn fabriek. Een ander in dit en een ander in dat. Maar een iedereen die zoekt het in wat. En ik zou je vanavond vertellen gemeente. Je zoekt het waar dat je het nooit, nooit, nooit vinden zal. Af in die dingen zoekt Maar daar gaan we niet verder uit bij de gemeente. De bezolding van de zonde is de dood in de dag. Dat hij daarvan eet zal gij de dood sterven. En we hebben allemaal in onze bonshoofdadem adem gezondigd. Stem dat nou maar eens toegemeend. Wij hebben gezondigd. In onze bondsbreek adem en wij zondigen. Elke dag, elke eer en elke ogenblik. En dan laat me nog dit eenvoudig, nog diep omwekkende vraag, vragen gemeente. Zijt het dan een zonde? Heb je wel eens ooit met deze woorden in deze tekst? Tot een tot stilstaan hoek gebracht. De bezoldering van de zonde is de dood. Heb je er wel eens ooit amen aangezegd? Jongens en meisjes. Volwassenen in onze midden. Heb je er ooit eens amen aangezegd? Maar wij mogen nog meer vertellen. uit Gods woord. Daar staat hier gemeente. Een woord. En dat woord is. Maar. Maar. Dat eeuwigende maar. Dat God hier geplaatst heeft. De bezoldering van de zonde. Is de dood. Maar het genade heeft Gods. Is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. O gemeente wat een woord van onderwijs. Wat een woord van troost. Wat een woord van hoop. O gemeente zou er nog een volk wezen dat met dat woord maar. Dat nog door je benen mogen vallen. Dat eeuwig woont. Niks anders verdient mijn hoorders. Dan de hel vanwege onze zonde. En die wilde Heer Nog een ander woord nog aan ons brengen. En dat is de woord. En dat is Hans, het andere zak. Dat is niet het woord van de dood, de verbiddelijke dood, de heestelijk en de tijdelijk en de eeuwige de dood, maar dat is een woord van leven, leven gemeente. Wat is leven? Wat is dat, jongens en meisjes? Om te leven als dat het hier staat in Gods woord. Maar de genade Gods. De genade Gods. Dat staat hier. Maar de genade Gods is het eeuwig leven. Door Jezus Christus onze Heer. Dat leven. Ken je dat mijn hoort? Ken je dat? Ken je er wat van in je leven? Ben je ooit door God. Dat God je te sterk geworden bent. En dat je moest vallen onder dat eerst gedeelte van deze tekst. Heb je eigen ooit gezien daar aan de einde van dat tekst? En dat, wat is dat dan? De einde van de bezoldering, van de zonde, dat is de rampzaligheid, mijn hoeders. De eeuwige onzakelijke rampzaligheid. En dat heb ik en u verdiend, mijn hoeders. En waarom binnen we dan niet? Waarom binnen wij dan nog niet daar? Waarom Heb je trouwens gevraagd aan je eigen. Waarom ben ik dan niet in de bodem van de hel. Is het je wel eens een eeuwig wonder geworden gemeente. Dat je niet rechtvaardelijk in de bodem van de hel ligt? Mocht de Heer het heeft. Want dat is nou het wonder gemeente. Maar dat het spreekt maar. De genade, gift Gods is het eeuwig leven. Door Christus Jezus onze Heer. Dat is een volk gemeente. Die door de soevereinigheid Gods. Door soevereine genade. Die mocht dat iets daarvan leren. Dat eeuwig leven. leven. Leven gemeente. Dat in de tijd. Dat wordt toegepast. Aan een, aan een gevallen zonder. Dat heb een grond in de stilte. Van de nooit begonnen eeuwigheid. En dat zal gedieren tot in alle eeuwigheid. Leven. Leven in plaats van de dood. Maar. Dan moet er hier gemeente een eeuwig wonder plaatsnemen. En wat is een eeuwig wonder, kinderen, jonge mensen? Dat is een Gods wonder. Een eeuwig wonder neemt nooit plaats bij een mens. Van een mens af of van een mens uit. Maar dat is een wonder. Dat vanuit God komt. Dat vanuit de hemel komt. En dat wordt gewerkt in de harten van zondaar. En dat willen we even met de helpen des heren. Uw gedachten bij bepalen. In dit avond en onze tekst. in gewinde gemeente. In het voorgelezen hoofdstuk. 1 Petrus 1. En daarvan vers 3. Aan veer. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, naar zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende God door de opstanding van Jezus Christus uit te doden, tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijk erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u Tot zover, wij zien een gemeente in deze tekst dat het een speciaal woord is. En dat het een woord is aan een speciaal volk. En wij willen onze thema dan nemen uit het eerste vers. En daar staat, Petrus en Apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen. De vreemdelingen. Zo so dit woord, onze tekst, dat wordt geschreven aan de vreemdelingen. En die vreemdelingen die zijn hier in dit wereld. En dat woord willen we vasthouden, gemeente, dat woord vreemdelingen door deze tekst. Zo so het woord dat komt aan de vreemdelingen. En dan staat het in de eerste plaats, dat gaat in onze tekst over een levende hoop. In de tweede plaats, dat gaat over de grond van dat levende hoop. Want gemeente, alle mensen hebben een hoop. En vele mensen denken dat ze een levende hoop hebben. Maar dit levende hoop dat gaat levend worden en blijven om de fundamenten van. Dat is nodig gemeente wanneer dat we denken dat we een hoop hebben. Wat is de grondslag van onze hoop. Want gemeente wij gaan er naar de eeuwigheid met onze hoop. Wij komen voor God te staan. En dan weten wij dat de Bijbel in zoveel plaatsen waarschuwt. Tegen een valse hoop. Een dode hoop. Denk maar over de vijf dwaze machten. Ze hadden ook een hoop. Ze hadden in dezelfde een sterke hoop. Maar nooit een God gegeven hoop. En in de derde plaats gemeente. Dan horen wij. Het uitzien. Van dat levende God. Het uitzien. En dat de Heere. Zijn zegen mocht geven. Af dat we die kenmerken. Nou in ons leven mogen vinden. Die gegrond zijn. In Gods woord. Af dat we nog vreemdeling zijt van een vreemdeling te wezen. De vreemdeling een woord aan de vreemdelingen in dit wereld. En dan in de eerste plaats het gaat over een levende hoop. In de tweede plaats over de grond van dat hoop van Gods volk, die willen weten dat ze de een vaste grot, grot, rots hebben. In de derde plaats. Het uitzien van het levende God, We zijn genade gemeente. De uitzien van het levende God. Dat is nou juist anders dan de mens in de dood. Het mens in zijn dood staat in adem... Als ze we gezegd heeft. Die wil niet van de dood denken. Die willen van alle verschillende dingen denken. Mens probeert. Als een begrafenis plaats neemt. Hij probeert om dat gedachte maar. Van zijn gedachte weg te doen. Dood. Dat wil een mens maar niet aan. Maar niet het levende God. Dat heeft een uitzien. Een uitzien. Voor die dag. O gemeente. Dat ze hier. Het laatste. Ademsnik zou nemen. Om dan. Door de dood. Voor eeuwig verlost te worden. Want de dood dat is de laatste feind. Maar die mag je zien. Ze mogen zien gemeente verder dan de dood. Die mogen door het oog des geloofs. Dan mogen ze zien aan dat eeuwig leven. Maar mocht de Heere de toepassing van zijn woord geven. En licht in zijn woord geven. In spreking en in het gehoor. Petrus. Die schrijft hier. Een algemene brief. En dat brief. Dat zal door God. Gebruikt worden. Dat brief dat zal. Over de hele wereld gaan. Want Gods woord. Dat moet van Jeruzalem. Naar de einde van de wereld gaan. Zo. Zo. Waar zijn dan die vreemdelingen dat hier genoemd worden? Die zal vreemdelingen gemaakt worden, die zijn over het ganse wereld. Die zouden komen van alle landen, van alle talen, gemeenten. Lees het maar in Psalm 87, waar dat het schrijft, dat ze zouden dan komen. En ze zouden zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Maar deze woord. Dat moet ook hier. In Middelberg. Dat moet ook hier in deze gemeente. In deze kerk gebracht door de gemeente. En daarom volgens de verzienigheid. Gods. Dan zijn we samen nog vanavond. O oh, misschien. Heb je opgekomen zonder list? Is het een weerkerk? En dat kan ook gemeente wezen in ons hart en in de harten van Amsterdamers, in de harten van ons volk, dat we waarlijk geen list hadden om op te komen. Veel, veel drukte, veel werk enzovoort, enzovoort. Maar. Misschien was er ook onder. O, oh, die moest nog vragen hier. Heeft me nou nog eens een list. Heeft me nog eens een indruk. Dat ik nog eens naar de kerk mocht gaan. Kon het wezen nog. Met een honger, Met een list om naar de kerk te gaan. Want o oh, gemeente. Ik ken mijn gods ik ook zo ver afwees. En ook zo ver afwees in de afwijking van de Tere liefde Gods en de Tere, vrees een kinderlijke vrees, wat menigmaal in onze dag waar is gemeend, laat me maar eerlijk wezen Maar Laat me even onze tekst. Het gaat hier een brief geschreven aan de vreemdelingen. We hebben al gezegd die vreemdelingen die zijn over de ganse rijk der wereld. En dan mogen we geloven dat ook in onze midden daar zijn die vreemdelingen. Wat is het om een vreemdeling te worden gemeente? Gods woord is zo eenvoudig. Dat is zo eenvoudig. Aan de vreemdelingen. Wat is niet een vreemdeling? Als je een, een mens, een vreemde mens ziet lopen in je, aan je straat die je nooit gezien heeft. Dan zeg je dat is een vreemdeling. Die kennen wij niet. Dat is één zaak. Maar in deze zaak. Dat is wat anders. Een vreemdeling. Zoals dat geschreven hier is door de apostel Petrus. Door, door de heilige geest. Dat is een mens. Die in de wereld. Niet op een bepaalde straat. Maar in de wereld. Een vreemdeling is geworden. Laat Laat ik het nog maar anders zeggen. Is een vreemdeling gemaakt. Want een mens die wordt niet zomaar een vreemdeling. Als dat er hier in Gods woord het bedoelt. Nee een vreemdeling op deze bewijzen is een vreemdeling gemaakt. Laat maar even voor de kinderen en de jeugd. Bij de bij die eenvoudige dag. Overrit. In kanon. Ze was een vreemdeling. Een vreemdeling. En wat was het dan jong en oud. Dat haar een vreemdeling maakte. Wat was dat? Dat was. Dat ze van dood levend gemaakt was. Van dood de diepte van de dood, dat het oneindigkelijke weg van het leven, dat was zeker niet de werk van Rit een bedorvende ademskind. Nee, mijn hordes, zo komt vele vandaag aan de dag in het leven. Ze zeggen. Ik ga in Jezus geloven. Ik ga leven. Staat toch in de Bijbel dat ik een zonder ben. En het staat toch in de Bijbel dat Christus is gekomen om zonder. Ik ga geloven. Ik ga leven. Ik ga jeigen. Ik ga naar de hemel. O mocht de Heer het gemeente bewaren dat er niet in die onzaggelijke verzoeking van de duivel komt, want dat is een godsdienst. Want dat godsdienst is niets anders gemeente dan, dan de, dan de lijden en sterven van Christus te verachten in het leven komen met een sky van Christus, waar nooit, nooit in te nemen, de onzaggelijke waarde van de lijden en sterven van Christus nodig is, als een goddeloze, ongekleed en aangekleed met het gerecht, met het kleding van Christus rechtigheid, dat hij met de dier bij het prijs van zijn bloed gekost heeft gemeente. En, en toepast. Vergeet het maar niet. Maar nou deze vreemdeling. Dat is een mens die van alle eeuwigheid van God gekind. Dat is een mens dat in de raad des vredes is voorgekomen door de goddelijke verkiezing van God de Vader. Dat is een mensgemeente dat in de raad des vredes is gegeven aan de tweede persoon in de goddelijke drie drieënigheid. Jezus Christus. De Zoon. God. En hij, dat is een persoon, dat is geheven aan, aan die holte breidegom. om, om de bloedbreidegom te worden, om dat zwaar te dat doodverloren verloren om, om te komen. Met zijn dierbaar bloed. Om de prijs. Van de zonde te betalen gemeente. Dat vreemdeling. Dat is één. Waar de derde persoon. In de goddelijke drie enigheid. De heilige heest. Gewillig was. Gewillig was. Als, als die heengemeente. Die uithaalt van de vader. Aan de zoon. Een zoon. Plaats te nemen In Engels zeggen wij Irresistible Onweerstandelijk Denk ik is de woord In de hart Van een beestenstaat Een goddeloze Doodziel Dat haat uit In en van zichzelf in, in Vijandschap tegen God in vijandskap tegen dat woord, maar het genade heeft God, is het eeuwig leven door Christus Jezus. Dat is een mens die met God niet wil verzoend te worden, die wil niet met God verzoend worden. Nee. hij is een vijand van God en een vijand van zijn eigen goed, maar de Heilige Geest die komt eer onweerstandig dat is een schepsel die door God gevonden is in wie God te sterk wordt dat is een vreemde. ken je dat gemeente in je leven? is er een ogenblik is er een tijd aangekomen. Dat God je te sterk geworden bent. Dat je, en dan hebben wij weten gemeente. Niet alle godsvolk weten de ogenblik als. En de eer als in het leven van de apostel Paulus. Nee alle mensen die weten niet die tijd. Als, als de zoon van koning Hiskia. Daar in de kerker van Babel, waar de God hem te sterk geworden is. En hij moest leren dat God God is. Maar ze zouden allemaal weten de vruchten van dat goddelijke ogenblik gemeente. Dat Dat vrucht van dat. ...onweerstandelijke werk van de heilige geest dat zal openbaar komen want in dat ogenblik is de dood zonder levend gemaakt door een drie ene God gemeen. dat is dat is de goddelijke werk dat is niet het menselijke werk dat, dat, dat begint met alle list en alle hoogmoed En al gejuich waar springen naar de hemel. Nee, dat eindigt gauw. Meestal heel gauw. Maar dit is een goddelijke werk. Dat begint gemeente. En dat zal nooit meer eindigen. Want God begint het goede werk. Dat ik, dat ik in die begonnen me geef. Dat zal ik voleindigen. Zo het begin is Gods werk. Het midden is Gods werk. Dat zal ik voleindigen. En het einde is Gods werk. Tot aan de dag van de Heer Jezus Christus mijn Ouders. En nou het gaat over de vreemde. De vreemde. Oh ik zal van de bodem van mijn hart gemeente, wil ik dat er iedereen. een door vrije genade een van die vreemdelingen was. Hoe donker dan ooit Gods weg mocht wezen met die. hoe, hoe zwaar een wegen in de verdrukking. in de ontdekking. Hoe, hoe wijs en liefelijk dat God zou je behandelen om je te ontdekken tot de staaf in en van jezelf, dat je totaal bedorven bent Dat je, dat je aan het einde van het, van het werk verbond, denkende heet mijn tijd en ik zal het je al betalen, maar dat je gebracht mag worden, gemeente, tot het plaats. Dat je moet leren. Dat je moet leren onder de ontdekkende werk. Werk van de heilige Geest. Dat van deze boom. Heen vrucht in de eeuwigheid. Gemeente dat gaat niet meevallen. Maar dat zou wel eeuwig meevallen. In de ervaring zal het niet meevallen. Maar wij moeten woorden wouden binnen. En dat is een monster voor de hel. Maar. Het staat in Gods woord. Beleid uw zonde. En hij zal vergeven. Dat is in waarheid gemeente. Dat is niet zomaar een praatje van de mond. Nee. Dat is iets. Een werk Is een hard werk. En we Gods werk in de hart, dat komt ook openbaar in de woord. Ja. Vreemdelingen. Maar laat me eens zien wat onze levende hoop overgaat aan handen deze vreemdelingen. En dat zijn genadegemeenten, dat is echt een wonder. Maar de genadegif Gods is het eeuwig leven. En hier mocht zo'n ziel. En dat is ook eigenaardig gemeente. Want als Petrus hier schrijft aan de vreemdelingen. En als je erbij stilstaat. Dan is het ongetwijfeld de wedergeboren kerk gods. Maar wat bedoelt dan Petrus hier in deze onze tekst? Het is geschreven aan de vreemdelingen. Daar is geen twijfel over. Maar nou aan die vreemdelingen. Komt hij te getijgen in deze tekst. Dan komt hij te zeggen. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid. Ons heeft wedergeboren. Dat hebben we al gehoord. Dat hebben we al gezegd. Hij He, ons heeft wedergeboren tot een levende God. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Maar, dan zou een mens vragen, gemeente. Maar gaat dat zeker over de bevestigde kerk? Wat zijn die toch grote dingen? Om dat door genade te mogen weten. En dat door het geloof te mogen beleiden. Geloof. Zij de God en vader van ons. Hoor je de woorden gemeente. Dat is al zo nodig. Om de woord voor woord. Want het is Gods woord. Om woord voor woord. De let. Om, om daarna, om daarna te kijken. Geloof, wat een dierbaar woord volk dus hier. Maar is dit woord dan alleen voor de bevestigde kerk? Dan hoor ik iemand zeggen, maar... Zo nodig om de woord voor woord, want het is Gods woord, om woord voor woord de nalet, om, om, om daarna te kijken. Geloof, wat een dierbaar woord volk is hier. Maar is dit woord dan alleen voor de bevestigde kerk? Dan hoor ik iemand zeggen. Maar zou alleen de bevestige kerk. O, oh, dit mogen weten voor de eigen. Dit gezegende genade. Deze rijkdom. Hier gaat het over rijkdom. Zo rijk mijn hoorders. Zo onzaggelijk rijk. Dat dat arme zondaar die overgetuigd is van zonde, schuld en oordeel. Als hij ervan hoort. Dan, dan krimpt hij maar in mijn kant En weet je wat hij zegt. O, dat zondaar met zijn hemel, hoog schuld. O, met het inleven van de scheiding van God. Daarvoor die heilige God staat. En het sterveling. En het heilige wet die hij de sterveling zet. En werd het is zondaar beleid. Ik ben schuldig. Ik heb gezond. Tegen de hemel, o gemeente. Zou die ziel durven zeggen: dat is nou een tekst voor mij? Nee, gemeente. Met innerlijke heimwee en heilige jaloersheid. Dan hoort die ziel dat woord. En dan zegt hij: o gelukkig, gelukkig. Gelukkig is dat volk van God. En wat zou die ziel zo beheren? Die zou dat nou zo beheren? Oh, maar wat moet die zeggen, gemeente? Krijgt zo'n ziel nog een verwachting voor dat? Nee, gemeente. Nee, gemeente. Waarom dan niet? Het is te groot. Het is te groot. Gemeente. Ken je het in je leven. Oh wat zou dat, on, dat, dat ziel in zijn ongeluk dan wensen. Wat zou die wensen. O, oh, gedenk nooit dat hij haat, haat het verachten en kleinachten. Dat is het niet gemeente. Maar hij durft het niet te vragen. Dat is voor Gods volk. Dat is voor dat gelukkig volk. Dat is voor, voor, dat, voor dat volk. O, oh, die die God lief heeft. Maar wat is dan de bede van dat vreemdeling in zijn ongeluk? Weet je het mijn oordes? Die haar vragen. O, oh, God. O, oh. Wees mij een zonder genade. Die ken, die heeft geen licht, heen wijsheid over die, die wonderlijke zaken van de goddelijke drie drieënigheid. Maar, en daarom, dat vraagt hij niet. Maar hij vraagt om genade. Genaol. Kind gedacht, mijn moeders. Dus. Zou er nog een ongelukkige ziel vanavond die het beamen mag? O God, dat is nou mij. Zo ongelukkig. En als je over die goddelijke dingen, die heilige zaken komt te spreken, dan komt dat ziel zo ellendig te voelen. Weet je waarom gemeente? Omdat eigen schuld dat ik een adem gezond geef. Een eigen schuld. Het is de zonde dat de scheiding tussen God en mijn ziel is. O, oh, daar krijgt die ziel in zijn diepe ongeluk. Dan komt hij de vinger te eigenen. Mijn schuld. Niet mijn vader, niet mijn moeder. Maar mijn schuld. En dan krijgt hij die ziel in te leven. Dat hij eeuwig God moet hebben Eeuwig God moet hebben Is er dan zo'n volk nog vanavond? En uit de uit diepte komt de schreeuwen. O God. O God. Wees mijn zondaar nog een avond. Wat ik zeggen wil gemeente. Dat ziel. Dat bewijst. De vrucht. Van de werk van een drie ene God. Dat ziel. Dat heeft geen list in die, in die ervaring. Nee voor de wereld. Voor de sport. Voor de. Voor de weg van het kleding en de golgemoed van de mens. Nee. Die zulke zielgemeente. Die vind je in, in een binnen- binnenkamer in en die wil bij zijn eigen wezen. Die wil alleen met God wezen. O, oh, die, die kom, die kom, die komen naar de kerkgemeente. De kerk dat wordt te leven voor, dat, voor zilke ziel. En ze verlangen, o, oh, om wat te horen dat van de here komt. En dit wil ik nog tot een woord van, van bemoediging zeggen. Die vreemdelingen, die behoren erbij. Die behoren erbij. O, oh, de here is vrij in de mate. Van de genade. Maar ik zou tegen die vreemdelingen willen zeggen. Zit er nou niet stil op. Wanneer dat ge iets van de weg van de levenmakende weg van de wedergeboorte openbaar komt. In de ontdekking van schuld en zonde. Van Gods heiligheid en ongerechtigheid. Maar dat het door de heren, want de heren zegt, het goede werk dat ik in die begonnen heb, dat zal ik volleien. Dan zal dat ziel brengen mijn hoorders tot het plaats, tot het plaats in zijn leven, dat dat naam Jezus en waarde zal krijgen. Dan zou de heren die ziel ontdekken dat hij kan, dat hij is. Zo kan die voor God niet staan. Niet met de beleidenis van zijn rouw over de zonde. Niet met zijn tranen over de schuld van zijn, van zijn zonde. Niet in de boete voor God gemeente. Niet in de bekering. Nee, Daar kan die zijn al de vruchten. Uit dat zaligheid van een drieëne God. Maar zo komt hij in de bewustheid voor zijnzelf. Niet in vrede met God. En daarom de Heere die zou dat ziel ontdekken. onledigen, En hij zou die ziel brengen. Tot een plaats dat die naakt staat voor God. Naakt, naakt in zijn zonden en ongerechtigheid. O gemeente. Er moet een plaats gemaakt worden. Voor die gezegende gerechtigheid van Jezus. En dan zou dat ziel. O, oh, dan zou dat ziel niet kennen leven. Dan zou dat ziel in de wanhoop terechtkomen. Maar de Heere, die zou aan dat ziel komen te openbaren: ziet het Lam Gods. O oh, gemeente: wat wordt. Die Jezus. En Jezus dat bedoelt zalig maakt. Wat wordt die dan zo onzaggelijk nodig en dierbaar in de gebed. O Heere wees mij en zonder genade. Is er dan een weg en of dat ziel mag horen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het levende hoop. Wat we wij, wat wij zien, wil gemeente, dat wat dat levende hoop inleeft. Dat levende hoop, dat God levend maakt. Dat krijgt een begeerte naar God. Dat krijgt een begeerte om vrede met God te hebben. Dat krijgt een begeerte, gemeente, op Gods tijd. Om gemeenschap met God te hebben. En dat ziel komt te leren. Dat bij buiten Jezus is geen leven. Is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Op Gods tijd. Wat, wat wordt het nood dan voor, de, voor dat tweede persoon. En... Dan mogen ze het wel in de prediking of in de lezing, dan mogen ze horen van hem. Oh, dan mogen ze met een oor horen dat het nog mogelijk is. Daar is een middelaar, daar is een zaligmaker. Die de grootste zondaar zalig te maken. Dat is een boodschap van, van, van goede moed. Mijn hoort is. Dan mag eens het horen, dan wordt het hoop vernieuwd. Maar horen is geen toepassing. Dan krijgt dat ziel wel hoop en dat ziel door de Heilige Geest wordt geoefend om daarna te vragen. Maar wanneer dat, dat God begaagt, niet alleen in de openbaring. In de weg van openbaring. Maar dan. In de belofte van de openbaring. Daar zijn zielen gemeend. Die een belofte heeft. Aan de openbaar. Aan de openbaring. Van een weg buiten de eis. En dat is in die tekst dat we gezegd hebben. Dat de Heere zegt. Het goede werk dat ik in u begonnen geef, zou ik voleindigen. En, en dat levende werk, dat levende hoop, dat krijg uitzien voor dat vervilling, gemeente. Verwilling. Dat krijg uitzien. O, gemeente. Als je denkt aan, aan Rutte. Aan Dat akker aan de voer daar. Bij Boos. Dat ze daar legt aan de voeten van Boos. Met zulken uitzien. Ze had ook een belofte. Boos heeft ook gezegd. Af dat een je niet verlossen kind, Dan zou ik je verlossen. En dat uitzien. En toch gemeen. Daar moet door Gods wijsheid. Een mens nog tot een einde gebracht worden. Voor de toepassing van dat gerechtigheid. Nooit was het zo ellende voor Rut, Als ze thuis komt in die avond. Bij de schoonmoeder. En die schoonmoeder. En wijze oude pilgram. Die vraagt. En je moet dat zo begrijpen gemeente. Dat die oude moeder. Die was zo diep in de arbeid. Met de schoondachter voor God. En zo'n verlanging dat, dat God in Christus door de heilige geest. De zaak voor Rit zal oplossen. En dan. Maar die oude moeder. Die gaat die Rit niet bedrieven gemeente. En ze vraagt. Wie, wie zijt gij? Wie zijt gij? En dat vraag heeft Rit niet geantwoord. Zij kon geen antwoord geven. Dat heen zo onzaggelijk diep in: dat ze kon het niet antwoorden. En weet je wat ze zei? Ze zei: Moeder, dit hebt u mij meegebracht, meegegeven. Dit heeft hij mij meegegeven. Die herfst van die doorspoel. Ze kon geen antwoord geven. En wat een vorige gemeente. Af de baarensnood. Zo sterk wordt in de ziel. heet me Jezus af ik sterk. Heef me Jezus afsterk, gemeente. O dan, dan wordt de ziel voorbereid voor dat eeuwige feit, mijn oor. In de toepassende gerechtigheid van dat eeuwige werken God in Christus Jezus. Want Christus Jezus die is de borg gemeente tot voldoening, maar ook tot overwinning. O, oh, dat goddelijke voldoen voor de voor de voor de deugde van Godse vader. Dan komt hij te, ver, te verblijden om dat toe te passen. Aan dat ziel mijn hoorders. En wanneer dat toegepast wordt. Gemeente dan zien wij nog het levende God. Ik hoop dat je begrijpen mag wat ik zeg. Dan in de wedergeboorte wordt dat God levend. En dat God dat blijft levend. Maar niet al door in de oefening, maar dat, dat levende hoop. dat gegrond is op het drie, ene, op het drie ene Godgemeente, van de verkiezing van alle eeuwigheid, van de komst van Christus in het, in het menselijke natuur in de voldoening in zijn heilige gehoorzaamheid, in de wegdraging van het vloek. Dat het zonde voorgebracht heeft. En God kon niet anders dan ons, zijn volk, af dat hij het straft in een ander. En Christus, die heeft gezegd: Ik kom, o oh vader. Het is in de rol des boeks geschreven om uw wil te doen. Daar krijgt dat levende hoop grond. En dat door de leiding, onderwijzing van de heilige geest. Door die profeet, priester en koning. En dan krijg dat levende hoop een bevestiging in de openbaring. Maar dat krijgt een grond, een fundament in de toepassing. In de toepassing. Waar dat de ziel ervaren mocht. In dat goddelijke recht. Waar dat als boos in de poort gaat gemeente. Zo gaat ook met de ziel. Dan gaat die ziel voor God door genade uit het liefde vallen. Dan gaat die bij je gemeente. Dan gaat die met de... God eens worden uit de liefde. En dan krijgt hij zo'n ontsappelijke liefde voor God in zijn heilige gerecht. Dan gaat hij liever, o oh, ik zeg het met eerbied gemeente. dan gaat hij liever verloren, is dat Gods heilige deugde gekrenkt zal worden. Niet dat hij verlangt verloren te hebben, Maar dat echte liefde. Dat hij God zo lief krijgt. En dat hij kan niet het hebben. Dat een van zijn deugden niet vergeerlijk zou worden. Dan gaat het. Dan mag dat ziel. in mijn Gods eens worden. In de liefde. En in dat goddelijke ogenblik gemeent Dat de ziel wegzingt voor zijn eigen wetenheid. In de eeuwige rampzaligheid. Dat is het goddelijke ogenblik. Dat de Heer die het tijgt verlost deze. Van eeuwig verloren te gaan. Op de grond van dat ene middelaar. Ik heb een geld gesteld op één die machtig is om die ziel te verlossen. Dan komt de verdienste van de gezegende middelaar voor God als rechtergemeente. En dan als rechter, dan spreekt de rechter de zondaar vrij. Aanhouden de heilige gehoorzaamheid. De heilige voldoening van de gezegende middelaar Jezus Christus. En dan gemeente. Oon uitspreekbaar. Ervaar dat ziel leven. Dan ervaart dat ziel vrede met God. Door Christus Jezus. En waar dat ervaard wordt, waar het gegeven wordt gemeend, daar is de geloof door de Heilige Geest gegeven. Dat die ziel mocht geloven. Mocht geloven. Mocht geloven. En mocht ervaren. Dat al zijn zonden. Zijn weg. De gramschap gods. Is eeuwig geblist. En ogenblik in zijn toon. Is een eeuwigheid. Is een liefde. Daar krijgt de ziel. Vrede me door Christus Jezus dan krijgt de ziel vrede met de mens vrede met de beest, vrede dat staat hij o gemeente ken je ge er wat van van dat leven en dat is nou het leven het gaat over een levende hoop aan handen dat leven, dat leven. En dat ziel leeft, mijn nood. Laat me maar zingen. Laat me zingen van Psalm 139 en daarvan het 14e. Laat me het eerste vers maar zingen. Het eerste vers van Psalm 139. is op. Onze tekst dat zegt geloof zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus die naar zijn grote barmhartigheid ons geeft weder geboren, tot een levende God door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dat leidt ons in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat leidt ons hier in de volheid des tijds, op het amen van God de Vader, boven de vloekhoud van Gogota wanneer dat Christus in de dood willig gegaan heeft en waar dat hij geschreeuwd heeft het is volbracht. maar ook aan de derde dag heeft Christus opgestaan en daar heeft God de Vader zijn amen gegeven aan de voldoening van de waarde van dat werk van de middelaar gemeente en niet horen wij in onze tekst van de wedergeboorte. En dan horen wij ook in onze tekst, gemeente, een levende hoop. En dan horen wij door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, uit de dood. Wat brengt ons in onze gedachten volgens Gods woord, gemeente... Wanneer dat Christus opgestaan is uit de dood. Als dat Paulus dat aan Timotheus komt te schrijven. In 2 Timotheus 2 vers 8. Dan schrijft Paulus aan Timotheus om hem te bemoedigen. En dan zegt hij. Houd in gedachtenis. Dat Christus Jezus van de dood is opgewekt gemeente. Wat een waarde dat u krijgt in die woorden. En dan gemeente. Wanneer dat we denken van, van de opstanding van Christus uit de dood. Dan horen wij uit het, uit het mond van de opgestamde middelaar. Wanneer dat Maria Madeleine. Daar komt bij het graf. En dat Christus zegt Maria. En zij mocht zeggen Rabboni. En dan zegt Jezus aan Maria. Iets bijzonders. Iets onbegrijpelijks. Iets van eeuwig waarde gemeente. Ik weet niet. Als je gedachten er ooit aan gevallen geeft. En toch. af de Heer je ooit het geloof gegeven. Om dat te geloven. Wat de Heer Jezus daar gezegd heeft. De Heer zegt tegen Maria. Ga tot mijn broeders. Ga tot mijn broeders. En zeg tegen. Mijn beurs. Ik ga op. Naar mijn vader. En uw vader. Geloof zij God. De vader gemeente. O ziet gij. De, de, de verbanding. In deze tekst. Geloof. Dan kun je zien hier hè? En gemeente dan weten wij dan hier. Dat Maria dat boodschap van Christus heeft ontvangen. Om aan de discipelen te vertellen. Dan waren ze verstrooid. Dan waren ze. Ze hebben allemaal gevlogen. Aan goede vrijdag. Maar wat wedergeboren is gemeente. Dat kan niet uit de genade vallen. En dan weten wij dat de discipelen aan de tijd van de dag van de opstanding. Dan weten wij dat ze dit kennis ook niet had. Voor de eigen ervaring. Dat was niet gegeven aan de discipelen. Dat aan de dag van, van het hemelvaartgemeente. Dan gelezen ik in Lucas 24. Daar staat het duidelijk. Waar dat de Heer Jezus zijn broederen uitleidt. En waar dat de Heer, de, dat de Heer, de, de verstand, hij heeft zijn Engels, het is dat hij open de understanding. Maar dat hij zijn verstand geopend heeft. Dat ze de schriften begrijpen, verstaan mocht. En dat de Heer Jezus. Die heb ze gezegend, hun handen opgeheft en gezegend. En uitgeleid tot aan betaling. En daar heeft de Heer Jezus Christus, als honneprofeet, als honnepriester en koning, de hemelen ingegaan. O, wat leest het in God's woord in de handelingen hoe dat ze daar ook stond met dat levende hoop in het eeuwige bevestiging aan de grond van de drie ene God en in de ziel mogen oefenen door een Christus opzien he, aan gemeente dan mogen ze geloven ongetwijfeld dat ze straks hem ook dat ze zou eens dags opgaan, o door het eeuwige genade verbond Gods gemeente, o gemeente, leven, een levende hoop in de wedergeboren ziel, een levende hoop in de ziel dat staat onder de heilige wet, vervloekt. Een levende hoop. Hoe zouden we dat vinden dan een levende hoop in een ziel dat loopt vervloekt onder de wet? Als dat je in je 6, waar dat je, je zag God hoog en verhoogd gemeente, waar je, je zag de rookwerk van Gods heilige toren opgaan. Nou, jezus heeft bereid. Wie, Wee, wee zij mij? En toch een levende hoop. Wat is dat levende hoop? Ik zou het zo, zo duidelijk, zo klaar zeggen als ik kan, gemeente. Dat is iets dat goddelijk is, omdat het goddelijk gegeven is in de ziel. En dat goddelijk. Dat kan God niet loslaten. Hoor je het mijn hoortes. Dat ziel. Datgene, dat reden Dat geen God nooit meer loslaten. Nooit meer. Waar God begint gemeente. Dat is aan God gebonden. Begrijp je het. Is het duidelijk voor je mijn hoortes. En dan hoor ik iemand zeggen. Oh, ik ben zo ellendig. Zo ellendig. En ik word zo aangevallen. Dat ik tegen de heilige geest gezondig heeft. En ik word zo aangevallen om terug te keren in de wereld. Heef het maar op. Misschien zit er nog vanavond een ziel. Die zei ik wou dat ik nooit een woord van Gods dienst over mijn lippen gegaan is. Want dit komt openbaar dat het niks is eigen doen. Eigen werk. Maar ik zou je wat zeggen. Gaat het maar. Gaat er maar. Daar zou het openbaar worden. Af van God is af van niet. Want wat God geeft in het leven de hoop. Daar wordt aan God gebonden. En de tijd is op. Soms dan zou je willen dat de klokken in de kerken stilstaan. Maar. En daarom ik wou zeggen gemeente. Wat God begint. Dat kan nooit meer ophouden. O dat kan stilstaan stormen onder overgaan. Daar kunnen de vol brillen. Weet je gemeente. Dat Johannes in openbaring zegt. Dat dat mens. Die vreemdeling, Die echte vreemdeling, Al binnen zijn kind. Dan ben ze toch een leven. Kind. Net zoals in een gezin. Een kindje dat geboren is. Dat is een mens. Net zo wel als de volwassenen kinder. Dat is een kind. Maar Johannes die zegt in openbaring: dat die leven, die vreemdelingen, die leven waar dat Satan zijn troon heeft. Waar dat Satan zijn troon heeft. En je weet wel de spreekwoord: waar dat God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel. Denk ik is de woord. En nou gemeente. In het einde. Een enkele woord van toepassing. Want er is geen einde aan gemeente. Wat begonnen is in de nooit begonnen eeuwigheid. En in de tijd plaatsnemen. Dat zal dieren tot in alle eeuwigheid. En dat kunnen wij niet uitdrukken vanavond. Mee. Dat is niet uit te spreken. Maar een enkele woord in de toepassing. Gemeente. O mijn onbekeerde medereizers. Na die ontzaglijke eeuwigheid. Dan heb je toch je naam gehoord vanavond. En dan moet ik eerlijk met wezen. En dat naam is dood. Dood. Dood in de zonde. En in de misdaad. Dood. Voor je doodstaak. Heldenbroek in het kleine vragenboek. Daar heb je wel eens geleerd. Jong en oud. En dat hij zegt. De ergste van de zaak is. Dat we dood voor onze doodstaat zijn. Onzachelijk gemeente. Ik heb dit boodschap nog voor je. En dat is een boodschap van de hemel. Tenzij dat een mens. wedergeboren wordt. Dan zou die eeuwig vervloekt worden. Mocht de Heer het eens toepassen. En dat woord mag ik je nog ook zeggen gemeente. O mijn onbekeerde medewijzer. Hij zei het nog in het heden der genade, zoekt het dan niet in de wereld, bij je knieën. En als je geen woord meer zegt, kind, in eerbied, kijk maar op naar de heen. En doe je vinger aan naar je voorhoofd, naar je gedoopte voorhoofd. Waar dat geschreven is. Dat God van het verbond. Dat hij nog uit zijn soevereine. Vrij genade. En zijn grote barmhartigheid Nog eens na iets zien. Het kan nog. Omdat je leeft nog jong en oud. Jong en oud. Het kan. En bekommerde zielen in onze midden. Dan heb je ook je naam gehoord. Als die zielen, die zo ongelukkig over de aarde gaan, met een openstaande schuld, hebben die zielen dan nooit heen, heen blijdschap, ogen gemeen. Laat me dan maar naar Gods woord gaan, die redt op het akker van boos, had ze er in die blijdschap, oh hoe blij dat ze was. Dat als een onwaardige. Dat ze daar wat iets op kon lezen. Ik weet in mijn eigen leven gemeenten. In, in de tijd van het eerste liefde. Wat was ik dan onwaardig. Om onder de prediking van dom en Lamein te zitten. Dat was een wonder. Dat de Heer dat haft Dat ik mag nog onder de woord gods. O dan was, dan was het dienst des Heer. Daar dus drie dingen gemeente, vergeet dat maar nooit als een vruchte van de ware wedergeboorte. Dan krijgen ze Gods, dan krijgen ze Gods volk, Gods woord en, en dus dienst, Gods dienst, lief. Die rit die heeft in dat keizer gezegd. U volk mijn volk. En u God mijn God. En daar wordt het leven van, die, van dat volk. Worden ze ermee zalig. Gemeente. Dat neemt tijd te verklaren. Dat kan voor een poosje dat ze nou zalig worden. Oh ja. In de, in de toekomende. En in de voorkomende waarheden. Dan kan het wezen soms. Dat ze nog zoveel moed krijgen. En er kan nog hier wat opgelezen worden. En daar wat. Maar dat is niet alles zo. Maar dan krijgen ze ook soms een tekst mee. Van de kerk. vervloekt vervloekt. O, de Heer die handelt zo wijs. Het is net als een moedergemeente. Een klein kindje. In de handen van de moeder. wat Dat moeder met liefde voor die kind. Wat, wat wijs handelt dat moeder met die kind. En zo doet de Heer. Och, die laat ze nog even leven. En dan gaat er meer ontdekken. En dan er weer een beetje. Oh, de melk des woords. Dat de is Gods woord. De melk des woord. Dan laat die kind er weer een beetje drinken. Om van de wanhoop te bewaren En dan er weer ontdekken. En dat is nou het leven van Gods God. En dan weer Laat ze zingen. O oh, die God die salmen heeft in de nacht. En dan weer ontdekken. En ontdekken. En ontdekken. Tot, weet je, tot hoe lang? Dat ze leren: alleen, alleen, alleen door genade zelf doen. Dan ben je. Dan zijn ze voorbereid voor de eeuwige verlossing. O, laat me de tekst even lezen, gemeente. Geloof, dan mogen ze dat. O, als de Heer het heeft, dan willen ze dit zingen. Dat volk van God, gemeente. Dat door genade mogen weten. Dat ze een borg hebben aan de rechterhand des vaders. Die hebben lust. Door die alder gezongen was. Ze zitten meer in de gevangenis dan erbij de gemeente. Maar het wordt er list. Paulus die zegt in Filipens 1, vers 21. Voor mij te leven is Christus. En voor mij te sterven is gewin. Maar dan mogen ze deze tekst verklaren. Geloof zij, hoor je het, mijn hoorders. De genade gods. Dan verheerlijk God en niet de mens. En hier heb je nou een bewijs ervan. Petrus die zegt niet. Oh ik ben zo gelukkig. Ik ben nou zo'n grote apostel. Nee de Heer die heeft mij groot gemaakt. Nee dat is van de duivel gemeente. Daar kan wel godsdienst, en dat kan godsdienst woorden bij wezen. Maar het is een leer uit de duivel. Maar Petrus die zegt. Geloof zei de God. Dat ziel dat iets van mocht weten gemeent. Geloof zei de God. Dat is een ziel dat weg In de eeuwige wond. Met de zingen van dat psalm, dat, dat zingt. Dat zegt waarom was het op mij bemind Wel duizenden gaf verloren. Geloof zij God. Geloof zij God. De God en Vader van ons. Nee dat is niet de eerste in de plaatsgemeente. Maar geloof zij de God en Vader van ons. Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons, oh daar is het derde persoon, geloof, de Heilige Geest. Naar zijn grote barmhartigheid ons geeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Christus eit de dood. En dan krijgt die kerk een uitzien. Een uitzien. De dood van Christus is de leven van de kerk. En de leven van Christus is de dood van de kerk. Begrijp je het me nooit? De leven van Christus, daar wordt de dood van de kerk. Want de Heer die zegt, zonder mij geen niets doen. Dat is in de, de dood en opstanding en de rechtvaardig maken. Maar niet in de heilig maken. Dan wordt het leven van Christus. De dood van de, van de kerk. Ja. En dat afsterven van het oude mens. En de verwekking van het nieuwe mens. Maar dan krijgt dat Gods volk. Hoe langer hij, hoe meer. Dat is op die, op die leerschool van vrije genade. Hoe meer. Dat ze er eigen zat geworden. Staat in de Bijbel. Denk maar van Job gemeent. Hij heeft gezegd. In de laatste van zijn boek. En ik ken dat woord in gewoon niet zeggen op het ogenblik. Maar hij weet wat ik bedoel. En daar zegt hij. I am, Hoor mijzelf in dust and ashes. en neusjes. Een wolf dat is de woord. Ik heb een wolf van mijn eigen. Als je David in psalm 119. In het laatste vers. Vers 175. En dat is ook van een oude pilger. Weet je wat hij zegt? Laat mijn ziel leven. Laat mijn ziel leven. Dan zal ik hier lopen. En die krijgen een eind zien. Van de verlossing van de eigen bedorbende staangeweer. Ik ken niet goed denken. Ik ken geen goede woord zeggen. Ik ken geen goede woord. Da, doen, gemeente. Zo arm wordt het volk. O, gemeente, niet dat het al door zo oefende is. Was het maar meer zo. Dan zouden ze meer, meer verlangen. Je hoort niet zoveel vandaag aan de dag. Dat Gods volk echt verlangen om te sterven. Om vrij te wezen. Van deze grootste vijandgemeente. Als we niet leren in onze leven. Dat wij zijn onze grootste vijandgemeente. Daar hebben we nog veel te leren. Of nooit iets goed geleerd. Een of ander. En dan krijgt dat uitzien. luister maar eens. Dan krijgen ze dit. Dat een onverderfelijk. Dat verlangt die kerk. Onverderfelijk. O oh, die kerk die heeft door genade. Zoveel leert van dat bederfelijk mijn hoort. Dat ze krijgen een eind en eind zien voor dat onverderfelijk. En dat onbevlekkelijk. O oh, gemeente, Dat gaat over de Rijn. Daar gaat over de heilige dingen. Daar gaat over de dingen boven gemeente. En dan in de derde plaats zegt het. En onverwekkelijke. En dat woord dat bedoelt gemeente. Dat het begint en het nooit verandert. Kind is hier een geweten. En de bekommerde kerk, zowel als de bevestigde kerk, die weten van die ogenblik. Als de Heer ze wat heeft, oh, laat me zeggen een melkje. af dan een sterke vlees dan maar, dat je het begrijpen mocht. Oh, dan zou dat ziel, je zou er willen, dan zou je er willen blijven gemeen. Je zou er willen geblijven. Als de Heer nou ze is, is overkomt, en ik mag nog geloven. Gegeven worden om te loven, Geloven. En ik mag nog. In het gebed een opening. Bij God krijgen. Bij de Heer krijgen. O die gezegende tijden gemeente. En daar is een volk op aarde gemeente. O dan beginnen zou In de eigen te vrezen. Dat de Heer er weer. O dat gemeenschap. wordt onttrekken zou. Dat is, de, dat is de eigen terugkrijg. En nou hier staat. Het, dat ik zal nooit meer gebeuren. Maar dat zou eeuwig. Eeuwig. Eeuwig leven. O volk is hier. O wat een eis zien. Voor dat kerk. En lijst het. O die tijd die, die nooit moe wordt. En die bij dag en nacht soms dat volk komt aan te tasten. Maar luister wat er hier staat. En mocht de Here de geloof geven, Dat je het geloven mocht voor je eigen volk. Dus Here, dat bewaard wordt. Dat erfenis die in de hemel bewaard is. Bewaard. Als wij het beweren gemeente, dat was het nog voor even mis. Maar dat bewaard is. En dan luistert mijn woord, Voor ie, voor je, dat is persoonlijk. O jong en oud, zou je dan liever vanavond zeggen, dat is een gelukkig volk. Dat is een gelukkig volk. Die dat ontvangt uit vrije genade. Geluk. O gemeente, mocht de Heere de toepassing hebben. En nou dat is een gemeente dat zo gelukkig is. Maar dat eerst de ongeluk gaan leren. Voordat ze dat eeuwig geluk zou mogen ontvangen voor de eigen bewustheid. Die gaan eerst ontdekt worden. De weg naar de hemel is door de hel gemeente. O, oh, daar is dat weg dat leidt door de duisternis tot het eeuwig licht. We hadden maar eind gemeente van zijn middelberg. O, oh, alle die hier zijn. O oh, dan ik hoop dat de heer heen rust zal hebben, zonder dat gij rust. Indien de enige God. Dat zijn genade gemeenten. Zoveel mensen die praten vandaag aan de dag. In dat oppervlakkige godsdienst over Jezus. En dan zeggen ze Jezus Wij willen Jezus horen. Wij willen Christus sprekers hebben. Ik ga liever met de Apostel Petrus Peters mee mijn hoorders. Geloof zij de God. En vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, die onnaar zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de afstanding van Jezus Christus uit de dood. Daar is een vaste grond, daar is een zekere grond, dat is een ware grond, en dat is een eeuwig grond. Dat vindt het begin in de eeuwigheid. Dat wordt volvuld en ervaard in de tijd. En o oh Gods volk de dus hier. En dan de kleine met de groot. Ach, er is geen grote. Maar je bedoelt. Je verstaat de bedoeling. Maar de kleine met de bevestigen. Och, wat zou dat wezen. Om eeuwig verlost te wezen. En dan eeuwig zijn naam te loven. Dan krijgt Gods volk. De wens. En in dat dag gemeente. De jongste dag van de wereld. Daar gaat het onbekeerde eeuwig de dood in. Daar gaat de, de godsdienst ook eeuwig de dood in. En daar gaat Gods volk. Die vreemdelingen hier. Die gaat eeuwig binnen waar waar waar zou hij zijn mijn Hoorders. amen Here, mocht uw woord nog eens zegenen en de toepassing geven voor uw volk o heren heeft dat ze nog een beetje nog eens mogen roemen in dat eeuwige weldaad. Van de grote barmhartigheid, gods. Heren gedijnt uw volk. De kleine in het geloof die zo van verre staan En gedijnt de enige die voor in de ervaring het niet meer kan heren. Zoek ze nog eens op. En bekeert wat onbekeerd is. En Heer, breng ons dan veilig aan onze woonplaats. En mogen geven dat die woord ons niet loslaat. Want dan hebben we gehoord. De bezoldering van de zonde is de dood. Maar de gave gods. Is het eeuwig leven. Ach heren mocht gij dat geven. Dat dat nog eens drukken mocht. En dat we nog eens iedereen ons eigen vragen mogen. Hoe is het met mij. Met die één ding dat nodig is. Het een kerkenraad, gemeenten en vrienden. heere, mocht u zich gedenken. Voor tijd en eeuwigheid. Ga met ons verder heren. Help nog verder, heeft lust, kracht. Oh, verzoen alles dat zonder was. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van het achtste vers van Psalm 89. Hij toch, hij zijt, gonne roem. De kracht van honderd kracht. Die vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij zingen 89, het achtste vers. De gaat er geen vrede? De Heere zegene u aan, begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En geeft u vrede.